Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft tien mensen opgepakt. Die worden verdacht van mensensmokkel en moord op meer dan vijftig bootvluchtelingen. De lichamen werden woensdag gevonden in het ruim van een schip dat voor de kust van Libië werd gered. De verdachten werden aangehouden toen ze aankwamen in Palermo met het schip dat hen had opgepikt. Op het schip waren ook de 400 overlevenden en de lichamen van de omgekomen vluchtelingen. De mensen in het scheepsruim zijn waarschijnlijk gestikt door giftige dampen van de motor. Bondscoach Danny Blind heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de twee belangrijke EK kwalificatiewedstrijden volgende week tegen IJsland en Turkije. De nieuwe bondscoach kiest voor de Ajaxiden Jairo Riedewald en Kenny Tete die beide debuteren in de selectie. Arjen Robben is aangewezen als nieuwe aanvoerder. Hij volgt Robin van Persie op. Blind zegt dat hij op dit moment behoefte heeft aan een aanvoerder die wat nadrukkelijker aanwezig is op het veld. De spelers melden zich maandag in het trainingskamp in Noordwijk. Ajax is bij de loting voor de groepsfase van de Europa League in groep A gekoppeld aan Celtic en het Fenerbahce van Robin van Persie. AZ is in groep L ingedeeld bij Athletic de Bilbao, Augsburg en Partizan Belgado. FC Groningen zit in groep F met Marseille, Sporting Braga en Slovan Liberec.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 Het weer het is zonnig en droog, want meer stapelwolken bij 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met weinig wind en maximaal 26 graden. Later in de avond enkele stevige buien. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 3 en tussen Eembrugge en Hoeverlaken 9 kilometer. A9 ook maar Amstelveen met Watteverdorp 3 kilometer aansluiten. Tot zover de verkeersinformatie.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 De uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedert De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Jazeker, ik ben er weer. 25e jaargang aflevering 35. De maakt het vandaag uh, vrijdag 28 augustus alweer. Jaartal 2015. Na een weekje afwezigheid hebben we deze week 12 stijgers, 6 zittenblijvers, 18 dalers... en maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. Nieuwe binnenkomers uh, zullen we zo direct gaan uh, behandelen. Onder andere uh, zit uh, Lana Del Rey er weer tussen. En een uh, ja, de, de, de nieuwe sound mag ik wel zeggen. 5 Seconds of a Summer. Snelste tijger deze week Nicky Jam en uh, Enrique Iglesias, maar liefst 19 plaatsen gestegen. Snelste daler is uh, Major Laser, zes plekken gedaald. En vier nieuwe binnenkomers. Hè. Dat betekent ook weer dat uh, vier mensen de lijst uit zijn. Selena Gomez met uh, Good For You na zeven weken. Little Mix, Blackmagic na drie weken uit de lijst. Wiskalifa is eruit. Uh, samen Charlie Patt. see you again na uh, maar liefst 18 weken. En Kygo en Parson James tol de show na 15 weken, hebben de lijst uh, ook verlaten. Vorige week uh, was het uh, wat rustiger. En die week, twee weken daarvoor was het ook wat rustiger. Toen was ik alleen. En nou, uh, joepie, hij is er weer, Sander. Goedemiddag. Goedemiddag, alles wel. Ja. Waar was je nou, jongen? Ik ben uh, druk bezig geweest met mijn werk. Ja, wat voor werk? Op uh, Nieuw-Ineken. Oh, oké. Okay. Ja, dat moet ook wel eens gebeuren, hè. Ik denk, je hebt weer ATV of zoiets. Of je hebt brouwen. Ik zou het allemaal niet weten. Maar je werkt dus. Nee, gelukkig. Nou, fijn dat je er weer bent. Uh, voor de ondersteuning weer voor vandaag. Hé, hey, weet jij hoe de top drie de van vorige week uitzag? Nee. Nou, ik zou je klappen. Hetzelfde als die week ervoor. Vorige week uh, was ik er niet uh, foutje in mijn planning. Ik had een uh, hele leuke bruiloft. En uh, ik dacht dat hij smiddags was. Uiteindelijk was hij ochtends maar het was zo vroeg en die nacht ervoor gewerkt dat ik uh, smiddags maar even mijn uh, ogen heb gesloten. En uh, dank aan Andor Sandbergen die uh, voor mij uh, het heeft waargenomen. in de vorm van non-stop muziek uit de computer. Ja. Maar uh, even een kleine opfriscursus hoe uh, de top 3 eruit zag. Dat is denk ik wel uh, wenselijk. Want ik zelf is het ook al uh, bijna niet meer en uh, laat staan Sander. Weet jij het nog? Nee. Nee, nou hier komt ie. Nummer 3. R2! Down op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week dus op uh, nummer 3, Jess Glynn op nummer 2, Nathalie LaRose en Adam Lambert uh, stond op nummer 1. En we beginnen deze week met een nieuwe binnenkomer op nummer 40. High by the Beach van Lana Del Rey. Die dame van 29 jaar oud, afkomstig uit de Verenigde Staten, heeft weer een prachtige single uh, te woorden gebracht. Voor jou thuis te horen, gebracht moet ik zeggen. Elizabeth Roldridge grant zo heet ze in het echt, die bracht toen in 2011 haar eerste single uit. En die kennen we denk ik allemaal nog wel, dat was uh, Videogames, een van de grote hits uh, eigenlijk wel van haar. De top 40 uh, weet het nummer de 1e plaats te bereiken... en is uh, toen de tijd nog haar uh, enigste hit in uh, Nederland. Ja. Nou, het album Born to Die is een uh, wereldwijd succes... waarvan er uh, wereldwijd meer dan 5 miljoen stuks worden verkocht. Blue Jeans en uh, Summertime Sadness uh, zijn een remixversie... zijn afkomstig van het album... en bereiken de top 40 uh, in Nederland nou weer net niet... maar wel de tippenraden. Nou, 16 juni 2014 alweer... ...verschijnt het nieuwe album van uh, Lana Del Rey... ...Ultra Violence... ...en uh, West Coast verschijnt als een uh, nummer... ...vooruitlopend op de release uh, van dat album. Maar is het eigenlijk net nooit geworden. Volgende nummer wat zij uh, dus heeft uitgebracht... Uh, ...High by the Beach van hetzelfde album... ...die is uh, wel opgepakt uh, in Europa. In Nederland uh, nog niet helemaal... ...maar de rest van Europa die, uh, ziet het wel zitten... Uh, ...lekker high te worden bij het strand. Nou, over het strand gesproken in high worden... Uh, je kan de hoogte in hè, bij het strand. Dat is uh, leuk. Je hebt dat, nou dat uh, paal zitten tegen de windmolens uh, voor de kust van Zandvoort. Uh, het is een, uh, ja, een actie die uh, twee weken geloof ik duurt of zo? Uh, elf dagen. Elf dagen bijna twee weken duurt. Gisteren begon om uh, even over de klok van 12 uur. En we worden dus in uh, shifts uh, zes uur lang op zo'n paal gezeten... En dat allemaal om uh, minister, minister Kamp ervan te, te overtuigen... voor het een uh, weeralternatief Om dus je die windmolens uh, zo ver mogelijk weg te zetten... dat uh, niemand er last van heeft. Want ja, het is horizonvervuiling, hè, zullen we maar zeggen. Ja? We willen een vrije horizon uh, hier voor de kusten. En dat is leuke, dat zijn wethouders van Noordwijk, Katwijk, Zandvoort... die gaan allemaal daar uh, zitten. En gisteren is Huig uh, Molenaar, uh, die is begonnen... eigenaar van uh, Strand in uh, Thalassa... Waarvanuit we dit weekend ook uh, compleet gaan uitzenden... om dit, uh, dit, uh, deze uh, actie te steunen. Toch? Ja, dat klopt. Helemaal. En hij was gisteren begonnen. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik was erbij natuurlijk. En het was aan het regenen. Ik had medelijden met die fans. Ja. Ik had echt medelijden met hem. Maar... Niet getreurd, zijn reactie uh, zal je nog allemaal uh, terug gaan zien. Uh, we zullen de hele week ook aanwezig zijn met uh, videocamera's... om uh, ja, de reacties van iedereen uh, te peilen en te checken. En daar uh, wordt uiteindelijk een mooie reportage over gemaakt... die je kan terugkijken op, uh, op YouTube en ik denk ook wel op CFM TV. Dat over High by the Beach gesproken. Booster op aan denken. Leuk bruggetje eigenlijk wel dit keer. Ja, Hè? Vind je niet? Hey, um, straks nog meer uh, nieuwe binnenkomers natuurlijk. Uh, we gaan ook nou kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. En ook uh, ja, een beetje dat artiestennieuws uh, gaan we een beetje voor je meemaken. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 38 van deze week. De nummer 39 slaan we even over. Dat is Last Frequencies. Uh, zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Ja, wel zeg ik wel goed. Last Frequencies met reality. Wij gaan luisteren naar de nummer 38 van deze week. Ondertussen vier weken lang in de lijst. Vorige week nog op uh, 33... Dan heb ik over Robin Schultz met Sugar op 38 op 7.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 5 more hours vinden op uh, plaats 37 deze week in de Euro Breakdown. En dat is leuk, hè? Dat is het leuke van Zandvoort, van lokale radio maken. En dan uh, ja, er wordt er naar geluisterd. En wat moet je anders op zo'n paal eigenlijk doen? En uh, Paul Lahrman, die zit op dit moment uh, zijn uh, sessie van uh, 6 uur uit te zingen uh, boven zee. En uh, hij belde op naar de studio. Dus ik denk, ja, weet je, ga ik een uitzondering maken in de Euro Rakedown? We gaan hem gewoon een paal terugbellen. En die hebben we nu ook aan de telefoon. Paul, goeiemiddag. Helemaal goedemiddag. Hoe is het daar? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een betere dag dan, uh, dan onze eerste paalzitter. Huilg Moana, die heeft natuurlijk een verschrikkelijke dag achter de rug. Heeft en, hij het een beetje overleefd? Ook, hij heeft het wel overleefd en hij zal ik nooit toegeven dat het zwaar was. Dat zal <laughs> ik nooit toegeven. Daar is hij te op voor. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de mazzel. Dat, ben ik echt, dat ik gewoon echt achterover kan liggen in het zonnetje. Heb je wel zonnebrand bij je? Ja, dat heb morgen inderdaad... Uh... Goed ingesmeerd en uh, ik moet eerlijk zeggen, het windje, dat, uh, het is wel ietsje toegenomen, mm -hmm. maar dat houdt het wel uh, spektakel, joh. elke vlogslag dat, dat voel je in de toren en dat, uh, dat geeft wel het, uh, het idee van hoe het hier is uh, met de natuur te werken. Ja, dus, uh, ik zag ook op uh, ja, social media voorbij komen dat uh, iemand werd afgelost en die moest letterlijk in een waadpak tot ze oksels in het water lopen om op die uh, ladder te komen. Ja, hoe ging dat, dat bij jou? Ja. Nou, ik, uh, uh, in eerste instantie uh, heen was het natuurlijk uh, prachtig mooi, echt <laughs> een lekker zand. Mm -hmm. Maar ik vermoed dat ik over drie uur uh, ga ik natuurlijk aflos krijgen. En als je zo onder me kijkt, zit er wel zo'n anderhalve meter tot uh, richting de twee meter water onder me. Oeps. Dus ik ben bang dat mijn waterpak ook uh, een lichtelijk uh, golfje zal, uh, <laughs> zal gaan krijgen. <laughs> Keurig. Het houdt spannend. Hey, Het is gisteren begonnen op uh, 5 meter hoogte. De bedoeling is dat het volgens mij naar uh, 12 meter hoogte gaat. Ja, op ja, hoeveel meter het, zit je nu? Nou, op dit moment uh, zitten we nog op dezelfde hoogte. Oh. Uh, en ik denk dat het eventjes expres gedaan is vandaag. Er waren nog wat aanpassingen nodig voor op de toren. We hebben, wat, uh, we hebben nu de lichtbalk ook hangen. En uh, eronder een, een groot uh, spandoek hebben uh, ze dus even uh, uh, ja, wel wat, wat steviger gemaakt. En dat, uh, dat hangt nu ook, en dat is toch wel de ruimte voor nodig. En dat, als je te hoog begint, of gelijk omhoog gegaan had, dan had je er niet meer goed bijgekund. Dus uh, ik denk dat die, uh, en dat hopen we allemaal natuurlijk, dat die inderdaad morgen omhoog gaat. Oké, okay, want hoeveel handtekeningen zijn er voor nodig om er weer een meter de lucht in te krijgen? Hou uh, maar op, als je de, de toren zo ziet, uh, zo'n zo 12 meter, we zitten op een bepaalde meter zitten nu rond de 4,5, 5 meter... En uh, tussen de en vijfduizend heb je wel nodig, uh, wil je een stukje naar boven gaan. Ja. Uh, en ik heb geen idee hoeveel de handtekeningen nu op dit moment gezet zijn. Uh, ik ga ervan uit dat het, uh, dat het dan uh, wel oké okay is. Uh, overal in het dorp kan je ze tekenen. Elke uh, ja, uh, grote uh, winkelketen, uh, opscholen hebben we ze neergelegd, daar hangen ze ook. Mensen alsjeblieft uh, teken de petitie. En uh, zorg ervoor dat wij onze horizon niet uh, laten vervuilen door, uh, door uh, de regering. En dat is, uh, dat is ons doel. En daar gaan we voor. Kijk, mooi gesproken. En uh, als je het niet in de, winkel, uh, in de winkels kan doen of niet in de gelegenheid bent... kan ook via internet uh, Petitie24.nl uh, geloof ja, klopt. ik. Klopt. En we kunnen uh, maak een rondje langs het strand. Uh, het, is, uh, het is een schitterend uh, gezicht hier van de toren af... Dat al die mensen die voorbij komen lopen, die lopen echt naar eten te zwaaien. Hoeveel en mensen zijn er schatje? Op dit moment uh, een klein groepje voor de deur hier. Uh, dan praat ik echt over een klein groepje, maar het is uh, iedere keer mensen die hier langslopen en vragen wat hier gaande is. En dan leg je het uit en uh, er staat ook een kleine case daar, waar je mm -hmm. je handtekening kan zetten. Dus alle voorzieningen zijn ervoor dat mensen gelijk uh, daarop in kunnen spelen. Nou top. Hey, uh, nog uh, twee en een half uur Paul? Ja, ik weet het. Hoe hou je het, het vol? Zeggen... Hoe hou je het vol? Wat doe je behalve naar CFM te luisteren? Ik heb een prachtig uitzicht. En dat meen <laughs> ik echt. Ik zit op een toren. Hij is nog niet zo hoog, jammer genoeg. Want ik had er graag bovenin gezeten. Maar ik moet eerlijk zeggen, die is hier uh, fenomenaal. Is geweldig. Nou, heel veel succes. Ja. CFM ja, uh, steunt die actie ook. Er zullen ook medewerkers van CFM de paal in gaan. En uh, morgen wordt er live uitgezonden vanaf uh, jullie locatie, waar jij nu zit. Hartstikke goed. Sorry dat we er allemaal bij zijn. Nee, helemaal goed. Geniet ervan. Geniet van het uitzicht. Dat is goed. En bedankt voor jullie belletje. Graag gedaan. Bedankt voor jouw belletje. Oké. Okay. Uh, hoi, hoi. Hoi, hoi. Let's move gay and get it on. You got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 Ja, ik zit met mijn opleiding en uh, werk. Ah, oké, okay, je geeft tijd voor. Nee. Wel, uh, Dolly Tapirik, uh, Willem, uh, Jonas. Ja. Die gaan allemaal wel naar boven. En iedereen uh, die gaat zitten en ook Paul, uh, je luistert nu heel veel succes nog even. Dit was uh, de nummer 36, uh, Marvin Gaye. Ja, dat is de titel. Dat is, is niet de artiest, dat is de titel. Het is uh, gezongen door Charlie Puth en uh, Megan Trainer. En uh, Charlie Putt uh, plaatste vooral al uh, akoestische versies uh, van de hits op zijn uh, YouTube-kanaal. En dat uh, brengt hem in januari 2012 op de Amerikaanse tv... waar hij uh, Need You Now, uh, origineel van uh, Lady Antebellum, uh, uitvoert. En inmiddels heeft hij in uh, New Jersey geboren zanger een uh, platencontract bij Atlantic... en brengt hij begin 2015 zijn uh, eerste single uit, Marvin Gaye. En uh, daarop is dus ook Meghan Trainor te horen... Wat werkt uh, ondertussen voor Trey Songs, Jason Rulo en Lil Wayne. Hij neemt met uh, Wiz Khalifa ook de track See You Again op... die uh, ja, net uit de Euro Breakdown is na 17 weken. En dat was natuurlijk de soundtrack van uh, Fast and Furious uh, 7. En in de Nederlandse top 40 wordt dat een uh, top 3 hit voor deze beste man. Het uh, tweetal uh, die dit nummer heeft opgenomen... Uh, Marvin Gaye, die uh, gaan het denk ik ook nog uh, verschoppen. In Nederland staat het op een moment alleen nog in de tipparade... maar hij zal snel in de Nederlandse top 40 uh, terecht gaan komen, voorspel ik zo. Hey, uh, onze derde nieuwe binnenkomer is uh, van de Australische band die in uh, 2011 is ontstaan. En bestaat uit uh, Luke Hemmings, Michael Clifford, Callum Hood en Ashton Irwin. Nou, het viertal die, uh, kent elkaar van school en begint uh, liedjes te plaatsen op uh, YouTube. Nou, de populariteit van deze mannen die, uh, groeit snel. En inmiddels keken al meer dan 5 miljoen mensen naar één of meerdere filmpjes van de mannen. En in uh, november 2012 verschijnt dan een uh, eerste single, Out of My Limit. Ja, de groep die gaat ook op uh, tournee samen met uh, One d tijdens hun wereldtour. En ja, van uh, MTV ontvangen ze de breakthrough band Onderscheiding. Nou, she Looks So Perfect wordt in februari 2014 uitgebracht als uh, single. En staat in uh, 39 landen op de eerste plaats in de downloadcharts. En in de zomer van dit jaar weten de heren opnieuw uh, de aandacht, uh, in de aandacht te komen met de single She's Is Kind Die staat op het moment een uh, paar weken ook uh, in de Euro Breakdown. En om precies te zijn, uh, zes weken ondertussen. Maar ze hebben ook een uh, andere single gemaakt. En dat is uh, Fly Away. Die uh, deze week nieuw is binnengekomen op uh, 34. Five Seconds of Summer. Hier bij de Euro Breakdown. als je dan uh, je muziek uh, gaat, uh, bij elkaar gaat schrokkelen. Dan denk je dat je de audioversie hebt, uh, dus uh, niet de videoversie. Maar dan uh, heb je echt audio-audio alleen, dat is ook wel grappig. En uh, dat was niet echt uh, de bedoeling. Dus uh, hierbij de goede versie, hoop ik, van 5 Seconds of Summer. Fly away. Even luisteren hoor. Nou, dat is ook niet goed. Nou, nou, nou wat is er nou? Sander, jij zorgt de muziek voor mij altijd dat die goed is... en dan pak je gewoon het verkeerde nummer. Sorry? Hoe kan dat nou? Ja? Ja, weet je dat niet? Nee. Oh. Nou, ik weet het ook zo even niet. Hoe dat kan, maar dat gaan we voor je oplossen. Um, dat is niet zo heel moeilijk. Uh, hmm, hmm, hmm, hmm. Kijk. Bij deze Flyway Five Seconds of Summer... Seconds of Summer, Eindelijk de juiste versie uh, te pakken, Fly Away. Nieuw binnengekomen deze week op uh, 34 uh, in de Euro Breakdown. Nummer die twee weken geleden is uh, binnengekomen. En deze week op 32 staat is uh, Sigma samen met de Ella Henderson met A Glitterball. 32. Sigma samen met Ellen Henderson en Gladable. Twee weken geleden binnengekomen op de 37ste positie. En uh, even voor de goede orde. Vorige week was er geen uitzending, dus uh, ja, heb ik uh, ook eigenlijk zeg ik heel stiekem de lijsten niet bijgehouden. Dus ik heb gewoon iedereen beschouwd dat ze vorige week zijn blijven zitten waar ze zaten eigenlijk. Zo moet je het maar even uh, bedenken. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Ik kan er nog wel even uit gaan zoeken hoe het precies eruit zag, maar... Hè? Waarom? Hey, uh, de volgende nieuwe binnenkomer die uh, komt uit een uh, land uh, die rechts van ons ligt. <laughs> uh, onze Oostenburen, dat is uh, Duitsland natuurlijk, Dus Duitse singer songwriter Andreas Borani, geboren in 2 november 1983. Oorspronkelijk uh, komt hij uit Egypte en was hij uh, geadopteerd uh, door een uh, Duitse familie in uh, Augsburg. Het is uh, zuidwesten van Bavaria. Nou ja, in zijn jeugd uh, ging hij gewoon lekker keurig in zijn school. En hij uh, studeerde op een uh, privé uh, muziekschool, Downtown Music Institute. En in 2008 uh, verhuisde hij naar uh, Munich. Uh, van uh, M Munich naar Berlin, uh, van München naar Be Berlijn. En in 2010 ontving hij een uh, contract met Universal Music. En uh, deed hij de openingsact voor uh, Philip Poissel en Coluccia Candela... ...zijn op een 2010 Arena Tours. Nou ja, Andreas Burani kennen we van uh, diverse nummers. Maar eigenlijk is er maar één nummer eerder in de Euro Breakdown geweest... ...en dat is uh, andere wegen. Dat was uh, eind vorig jaar uh, dat hij erin stond. Dat was van het album uh, Hey. En met dat nummer heeft hij in Duitsland de vierde positie gehaald. En in uh, Zwitserland een uh, 29ste plek, dus zo kan het uh, gaan. Zijn nieuwe nummer uh, die hij dit keer heeft ingebracht... heeft hij samen met Sido uh, gedaan. En in Duitsland uh, staat dit nummer op een eerste plek. En in uh, Zwitserland ook. In Nederland uh, kennen we hem nog niet, maar uh, nu wel. Dus uh, een prachtige Ik nummer. Waar. Andreas Borani is samen met Sido. En de nummer heet Astronaut. Wir laufen daran. rum mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer. Sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in nem Becher voll Wein. Mit nem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren. Haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen. Lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr. Denn manchmal haben wir das Gefühl, Wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor- en kein Zurück mehr. Nur noch unten en oben. Meiner von 100 Millionen. Een kleiner Punkt überm Boden. Ik heb ab. Ik heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grauw. Bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Astronaut. Ik seh die Welt von oben. Der Rest war blass im grau. Ich hab Zeit und Raum verloren oben wie er das gefunden Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles zufriedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast acht Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier fühlt man keine Grenzen und die Farben der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verschumpf, ich höre ich nicht mehr. Langsam hab' ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein en kein Zurück meer, nur noch unten en toben. Meiner von 100 Millionen, een kleiner Punkt überm Boden. Ik heb ab, nichts hebt mich am Boden. Alles blass en grauw, bin zu lange nicht geflogen. Wie erinnerst du nacht? Ik seh die Welt von oben. Der Rest war blass im Grauw, ich hab Zeit und Raum verloren we naar het beim kijken, voel ik me zo gelukkig. Als ik naar de zon kijk, voel ik me zo gelukkig. Als ik naar de zon kijk, voel ik me zo gelukkig. Ik heb af, niets zet mich aan boden. Alles lass om gauw. Bin zo lange niet geflogen, via een astronaut. Ik zie die weg van noord Ik moet toch genoeg geven dat het een, een stuk vrolijker singa, nummer is als uh, Aap Andere Wegen. Astronaut van Andreas Barani, samen met Sido uh, nieuw gekomen deze week op de 30 e positie in de Eurobreakdown. Uh, Hierop zie je op CFM's uh, Antwoord. Direct 27 tot en met nummer 1. Ja, hoe wil je dat gaan doen? Want je hebt nog maar 12 minuten over. Nou ja, ik sla er een paar over. Zoals je van me gewend bent. En om nou te weten welke we nou precies hebben overgeslagen... ben ik altijd zo blij dat Sander er is. Want die kan een mooie resume voor mij gaan geven. En ditmaal van 40 tot en met 30. Nou, nummer 40 hebben we nieuw binnengekomen deze week. Lana Delway met High by the Beach. En dat nummer 39... Oh. Al 12 weken in de live Lost Frequencies featuring Janiek TV... met Reality. En op nummer 38... vorige week stond hij op 33... Robin Shields met Sugar. Op nummer 37... hebben we Deodor featuring Chris Brown... met Five More Hours. En nieuw binnengekomen deze week... op nummer 36... Charlie Putt featuring Megan Twain... met Marvin Gaye. Op nummer 35... Ik weet niet of uh, Marvin Gaye is? Nou, dat weet ik niet. Oh. nou ja, we gaan verder. Op nummer 34... nieuw binnengekomen deze week... 5 Seconds of Summer... Met Fly Away. En op nummer 33 al vijf weken in de lijst. Sam Veld met Joe Me Op nummer 32. Sigma samen met uh, Ella Henderson met A Glitterball. Ik was hem even kwijt, sorry. Ja, maakt niet uit. En op nummer 31 hebben we The Weekend met Can't Feel My Face. En op nummer 30, we hebben hem net gehoord. Nieuw binnengekomen deze week. Sido featuring Andreas Rani met Astronaut. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En uh, nummer 29 slaan we over. Bob Sinclair is dat. Kelvin Harris en Disciples slaan we ook over op 28. En dit 27. David Guetta samen met Nicki Minaj en Everjack met Hey Mama. 16 weken in de lijst alweer. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl forever your lady. You ain't never got a word. I'm down for you, baby. Uh, Best believe that when you need that, I'll provide you. Will always have it, I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it.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 En ik denk als ze nou zo op die paal zitten met het zonnetje, dat je niet naar je mama hoeft te roepen. Maar uh, gisteren was het zo hard aan het regenen. Hij nou, zal het nooit toegeven, maar uh, stiekem. David Guetta is dit. Samen met uh, Nicky Minaj. Hey mama, uh, 27. Deze week in de Euro Breakdown. Uh, hier op CFM uh, Zandvoort. De 26 uh, slaan we even over. De 26 is uh, DJ Etwan samen met Ekon En we gaan uh, meteen door naar 25. 5 seconds of summer. But she's kinda hot. De nummer moet ik altijd uh, lekker meestruwen. Five seconds of summer. She is kind of though. Zo. Dat komt omdat het uh, denk ik een goede gitarenmuziek is. Een mooi nummer. Uh, nog gemaakt van uh, ja, eigenlijk wat je weinig nog tegenwoordig hoort. Hè. Veel echte instrumenten en weinig elektronica erin. Wel een hoop scheurende gitaren en dat soort dingen. Hey, uh, we zijn al bijna aangekomen aan het uh, laatste nummer van het eerste uur. En uh, voordat we dat uh, nummer gaan uh, draaien moet ik... Uh, ja, nog wel even een klein dingetje over Mark Ronson vertellen. Want Mark Ronson die uh, voelt zich oud. Want vandaag viert hij uh, zijn 40ste verjaardag. En de Brit uh, voelt dat de jaren voor hem gaan uh, tellen als het uh, om muziek gaat. Nou, dit jaar scoorde Mark Ronson zijn grootste hit ooit. Met uh, Uptown Funk. De samenwerking samen met uh, Bruno Mars. Uh, een wereldhit. En stond in de top 40, Nederlands top 40, op uh, nummer 4. En heeft op uh, nummer 1 gestaan in de Euro Breakdown. Nou, we gaan het uh, laatste nummer van het uh, eerste uur draaien. Die winnen over een 21 e plek. Dus uh, Martin Solveig oh, samen met de Sam White Plus One. En speciaal voor degene op de paal dat je een beetje bij de wereld uh, blijft. We uh, hebben zo direct even nieuws voor je hierna. Marten Solveig dus. Tot straks na het nieuws.